10 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. In de peilingen blijft de PvdA inlopen op de SP. In de politieke barometer van Ipsos Sineveet is de PvdA zelfs groter dan de SP. De PvdA zou uitkomen op 30 zetels en de SP op 24. De VVD blijft de grootste in de barometer met 35 zetels. Ook bij Peil.nl van Maurice de Hond zit de PvdA in de lift. Eerder vanavond werden de resultaten van de peilingwijzer bekend. In die wijzer van de Universiteit Leiden... worden de belangrijkste peilingen gecombineerd tot een gemiddelde. De jongste resultaten van de barometer zijn er nog niet in verwerkt... maar in de peilingwijzer is de SP nog net iets groter dan de PvdA. Bij een verkeersongeluk in Zuid-Afrika... zijn vanmiddag zeker 13 Nederlanders gewond geraakt. Een bus met 24 Nederlanders was betrokken bij een aanrijding... met een bus met schoolkinderen... Volgens de hulpdiensten in Zuid-Afrika zijn de gewonde Nederlanders er niet slecht aan toe. Het ongeluk gebeurde zo'n 100 kilometer ten zuiden van Johannesburg. In de Alpen, bij Kaproen in Oostenrijk, is een man doodgevallen toen hij probeerde zijn vrouw te helpen. De vrouw raakte licht gewond. Het echtpaar uit Duitsland maakte een wandeltocht. De vrouw van 53 gleed uit. Haar man wilde haar helpen, maar verloor toen hij naar haar toe kwam zijn evenwicht en stortte 300 meter naar beneden.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 Morgen vrij zonnig, het wordt 21 graden op de wadden. Tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS-journaal. Schat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, Jaakjes, visser en een voetballer. Luc heeft speerd. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? minder dan je denkt. Erkende Wat kost een erkende verhuizen.nl?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 Goedenavond, de Dedel al, al is weer bijeengekomen in Noordwijk. Vrijdag speelt Oranje de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. En een fix aantal spelers dat er bij het EK nog bij was, is nu niet geselecteerd. Wie er wel bij is, is Ayan Robben. Hij is er wel, amper hersteld van griep. Ik had geen, geen koorts meer vanochtend, dus ik kon gelukkig deze kant op vliegen. En nu snel herstellen en dan hopelijk vrijdag gewoon spelen. Roger Federer heeft zich zonder te spelen geplaatst... voor de kwartfinale van de US Open. Marty Fish, withdrawn from the US Open... ahead of his fourth-round match today because of health concerns. En met Marcelo Mesker bespreken we zo meteen het tennis-toernooi in New York. En in de Vuelta ging de dagzeger vandaag naar de Italiaan Cataldo. Hij bedwong hellingen tot wel 24 stijgingspercentage. El triunfo de etapa. Bravo, bravo, bravo voor el corredor italiano, hè. Eh? Met voetbalzaakwaarnemer Mino Raiola bespreek ik zometeen zijn werkzaamheden in deze drukke periode. Hij bracht spelers als Ibrahimovic van Bommel en Anita en vandaag ook nog Van der Wiel onder bij een andere club. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Het is begonnen, de voorbereiding op het eerste WK-kwalificatieduel. Vrijdag is Turkije dus de tegenstander en vandaag verzamelden de spelers zich in Noordwijk voor het trainingskamp. Onder leiding van bondscoach Louis van Gaal... hebben de oudgedienden hier en daar plaats moeten maken... voor de jongere garde. Zo werden Raphael van der Waard, Nigel de Jong, Ibrahim Affela... en ook Gregory van der Wiel niet geselecteerd. Wel erbij spelers als Jordi Klaasie, Leroy Ver en ook Daryl Janmaat. Hoe is het hier als Nieuwe Link te zijn? Ja, leuk. Uh, leuke training gehad en uh, ja, het voelt heel goed. Ja. En ben je er een beetje aan gewend? Gaat dat snel? <laughs> nou, het is, uh, het is nog niet zo heel lang natuurlijk. Maar uh, ja, het gaat natuurlijk wel snel. Ik bedoel... Uh, Uiteindelijk ben je hier gewoon met z'n allen om één ding en uh, dat is gewoon uh, om uh, een goede prestatie net te zetten. Dus uh, ja, we worden goed, uh, goed opgevangen. En, uh...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 zijn er, is, ja, is, de, is de plezier goed en uh, ook professionaliteit? Dus denk ik het, wel. het is een uh, belangrijke wedstrijd vrijdag, een kwalificatieduel tegen Turkije. Dan nou heeft de bondscoach wat gerenommeerde spelers thuisgelaten... met Van der Vaart en uh, De Jong, Affalay van de Wiel. Uh, plotseling zijn er vrij veel nieuwe jonge gezichten. En dan wordt er van de buitenkant wel een beetje gezegd: is dat niet link? Want dan moet je zonder veel ervaring dat soort wedstrijden gaan spelen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, uh, misschien is, er zit er wel een risico aan. Maar uh, ja, ik denk dat uh, de bondscus, uh, heeft ons niet voor niks opgeroepen heeft. Dus uh, ja, ik denk uh, dat, uh, dat er ook nog genoeg ervaring rondloopt. En een uh, ja, mix met uh, veel jonge jongens. Dus, uh, ja, link weet ik niet, maar uh, ik denk dat, uh, dat we gewoon een goed team hebben. Daryl Janmaat, de rechtsback van Feyenoord, in gesprek met Bas Tegeler. En we praten erover door met Bas. Goedenavond. Twam, goedenavond. Ja, jij was er dus bij vandaag in uh, Noordwijk. Een, een gezellige groep, noemt uh, Daryl Janmaat, Het ook, ook een goed team, maar is het goed genoeg om Turkije te verslaan, denk jij? Dat mag je toch aannemen, want Turkije staat geloof ik uh, 28ste of 30ste op de wereldranglijst. En daar staan wij inmiddels ook geen eerste of tweede weer, maar nog wel achtste. Onder normale omstandigheden moet het dan zelf al goed genoeg zijn. Oké, okay, en uh, nou ja, goed, goed, goed om te horen dat Wesley Snyder even zo'n sms'je stuurt. Of, of ja, oh, de, hij pakt meteen wel zijn verantwoordelijkheid hè, op deze manier? Nou, ik vond het wel grappig. Ik was even wel een beetje verbaasd dat hij dat, uh, dat, hij dat zei. Uh, dat, het zegt wel wat over snijder. Die dus blijkbaar zich echt verantwoordelijk voelt. Nou is hij ook de aanvoerder. En misschien dat dat dan wel meespeelt. Sinds uh, Van Gaal natuurlijk bondscoach is en Van Bommel gestopt is. En hij vindt blijkbaar dat dit er ook bij hoort. Maar vind ik wel knap. Dat je oog hebt voor jonge mensen die er voor het eerst bij zijn. Dat je die even een berichtje stuurt. Vind ik mooi. Ja, een aantal spelers is er dus niet bij. Wat oud gediende. Is de verhouding jong en oud wel goed op dit moment? Ja, ja volgens mij wel. Kijk, ik, die, je moet natuurlijk bij die vier die er nu niet bij zijn... wel telkens uh, erbij vertellen. En dat heb ik overigens ook niet gedaan. Maar dat die er natuurlijk vooral niet bij zijn. Omdat vergaal zei, die zijn bezig met transfers. En laat ze nou maar even, want dan is je focus niet goed. En dan heb ik liever dat je gewoon even bij je nieuwe club goed landt. En die kunnen er straks gewoon weer bij komen. Maar je hebt nu wel, en dat is wel aan de andere kant... vrij veel jonge talenten die er de laatste tijd bij komen. Of dat nu Klaasie en Ver zijn of Janmaat. Maar je hebt natuurlijk ook al Narsing die relatief nieuw is. En zo kan je er nog wel een paar noemen. Ik denk dat het wel goed is dat een groep... zeker naar een EK waarin het een en ander gebeurd is... dat daar wat nieuw bloed in komt. Dat lijkt me verstandig. Daarom was het goed dat er een nieuwe bondscoach kwam. Daarom is het goed dat er een min of meer nieuwe technische staf is. Daarom is het dus ook goed dat er nieuwe spelers komen. We gaan eens even naar een oudgediende Dirk Kuyt... die nu dus bij Fenerbahce speelt... en vrijdag tegen Turkije dus een aantal ploegenoten zal treffen. Als je een heel klein beetje overdrijft... kun je bijna zeggen, je kent het bij de tegenstander... straks meer dan bij Oranje, want daar zijn ineens heel veel nieuwe gezichten. Jawel, maar goed, hier uh, volgt uh, de Nederlandse competitie op de voet. Dus dan is het ook weer niet zo nieuw. Maar uh, ja, het klopt dat ik uh, heel veel jongens van dat elftal ken. En uh, nou goed, uh, daar moet ik mijn voordeel mee doen. Ja. Uh, ik... Het feit dat er in het Nederlands Elftal het een en ander veranderd is. Uh, dat Van de Vaart niet is, en De Jong niet, en Van de Wiel niet, en Afvalij niet. Uh, wat betekent dat? Ja, nou, het zijn vier uh, hele goede, goede spelers. maar Ik denk dat de bondscoach heeft aangegeven uh, wat zijn argumenten daarvoor waren... om, om uh, hun niet te selecteren voor deze keer. Dus uh, gaan we doen met, uh, ja, met, met een andere groep. En uh, wij moeten ervoor zorgen dat we een hele goede, goede, goede start maken. En ik weet zeker dat die jongens die er nu niet bij zijn... dat die er alles aan zullen doen om de volgende keer er wel weer bij te zijn. Heb je er toch van opgekeken? Omdat ja, het waren wel zekerheidjes altijd, die vier. Jawel, maar nogmaals, de bondscoach heeft een duidelijke keuze daarin gemaakt. Dat, dat hij vindt ja, dat de spelers volledig vrij in het hoofd moeten zijn. Dat, en, en niet met, met, met andere dingen zoals nieuwe transfers. En ik denk dat dat de voornaamste reden is dat ze er niet bij zijn.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 Ja, ik denk zeker dat ik in deze groep uh, van heel veel waarde daarin kan zijn. Ik heb zelf uh, die periode ook meegemaakt toen ik uh, in 2004 erbij kwam. En dat ik meegenomen werd door jongens als, uh, uh, als Van der Sar en, en, uh, en Kaukuur. En ik heb daar heel veel aan gehad. En ja, als ik deze jongens daarbij kan helpen om ze zich zo snel mogelijk op hun gemak te stellen... en uh, waar, waar ik kan en mijn ervaringen met hun te delen, dan, dan doe ik dat met heel veel plezier. Dirk Kuyt, hij is trouwens ook een van de aanvoerders... tenminste achter Wesley Sneijder bij Van Gaal. Zou, zou zijn rol in de pikorde ook heel anders zijn geworden, Bas? Uh, in welk opzicht bedoel je dat? Nou ja, dat hij misschien dus echt wel een stuk belangrijker is. Dat hij misschien ook daardoor wat dichter tegen een basisplaats aan zit. Ja, nou, ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar kijk, zijn rol, dat is wel wat hij zelf zegt... Um, is in die zin um, juist ook om zeg maar, jonge spelers te helpen, te begeleiden... Um, is wel groot. Hij is ook, en dat zeg je terecht, reserve aanvoerder geworden... omdat Van Gaal in de persconferentie was dat in Brussel de vorige keer zei... hij is een soort modelprof. Hè. Altijd is hij uh, bereid om de mouwen op te stropen. Hij is nooit ziek, zwak of misselijk, altijd beschikbaar. Um, dus dat is een goed voorbeeld, ook voor de jeugd... om te zeggen, nou, als je nou prof wil zijn, moet je het zo doen. Um, dus nou ja, ik, ik denk dat dat wel veranderd is. Bas Dos is er niet bij, Luc de Jong is zijn vervanger. Maakt dat nog iets uit? Nee, want die spelen allebei niet. Dus dat is niet zo interessant. We hebben een spits. En of dat nou Huntelaar of Van Persie is. Want dat wordt ook weer een leuke discussie. Hè? Want het was Huntelaar en Van Gaal zei ja, dat is wel mijn spits. Maar ja, als Van Persie er vier in schopt in zijn eerste paar potjes bij Manchester. Waaronder een hat tegen Southampton en twee goals in de laatste drie minuten. ja. Die discussie kan ik het nog even zien. Uur, ja. Ja. Uh, uh, wat moet er volgens jou nog gebeuren om dit jonge oranje klaar te krijgen voor vrijdag? Nou, uh, rustig blijven en zorgen dat je een, een elftal goed uitbalanceert. Kijk, op dat middenveld waar tegen België Snijder stond met Van der Vaart en De Jong... daar staat nu alleen nog Snijder, want die andere twee zijn er dus niet. Dus je middenriff, en dat wordt toch in het hedendaagse voetbal alom gezien... als de belangrijkste linie van je elftal, die is voor twee derde anders. Nou, dat is link. Dan kun je dus zeggen, uh, je, je moet Strootman of Klaasie in de punt naar achteren zetten. Dan hou je als linkshalf, ik zeg, over of Emanuelson of ver... Dus dan moet je al gaan puzzelen en schuiven en moet je maar kijken hoe dat in elkaar valt. En lijkt het mij verstandig dat de Bondscoach gaat kiezen voor mensen in vorm. Want dan weet je in ieder geval zeker dat die in het veld uh, niet ook nog tegen zichzelf lopen te voetballen. Want het is wel een beetje een gok en ik snap het verhaal dat Van uh, het doet. En hij heeft dat beredeneerd en dat is allemaal te volgen. Maar het blijft toch een beetje link, want ja, hoe het uitpakt weet je eigenlijk niet. We gaan je volgen. Bas Tegelen op weg naar die WK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag tegen Turkije. En zometeen aandacht voor de Oranje-speler die man van het weekend was in Engeland, Robin van Persie. I don't know where my baby is. But I'll find him. Somewhere, somehow. I've got to let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Hij uit 1989 en all around the world. Hij sprak lang niet met de pers gedurende het EK en ook de voorbereiding daarop hield hij zijn kaken stijf op elkaar. Maar zijn overgang van Arsenal naar Manchester United is afgerond en zie daar, Robin van, van Percy spreekt weer. Voor ons deed hij dat met Bert Maaldrink onder meer over zijn fantastische wedstrijd gisteren bij Manchester United. Ja, dat is leuk. Ja, maar dat is toch meer dan leuk, want uh, kon het mooier eigenlijk? Uh, ja, dat, dat kon het zeker. Als we die eerste wedstrijd ook hadden gewonnen. Ja, denk meteen zo. Ja, die eerste wedstrijd tegen Everton, die uh, verloren wij helaas. Dus, dat was mooier geweest. Ja, natuurlijk. Maar als je zo binnenkomt bij een nieuwe club... en meteen zo belangrijk bent, uh, dan zou ik zeggen dat kan niet mooier, toch? Nee, het is een goed begin. Maar het is een begin, hè. Het is uh, een lange weg nog. En uh, onze doelen zijn duidelijk. we uh, zijn nu drie wedstrijden onderweg. Dat is het. Ja, maar wat is er uh, moeilijk aan die weg dan? Want je lijkt zo moeiteloos uh, in dat elftal uh, te passen. Uh, ja, dat heeft ook met, uh, met de groep te maken. Die jongens hebben me, vanaf dag één hebben ze me heel goed ontvangen. Uh, iedereen doet uh, erg zijn best om het mij en zin te maken. En om het uh, mij en ons uh, uh, echt als thuis te voelen, zeg maar. En dat, daar doet iedereen, vanaf, ja, van de spelers tot de staf tot de mensen... Uh, ja, bij Manchester uh, doet iedereen zijn uiterste best voor. Dus uh, nee, daar ben ik heel blij mee en daar uh, ben ik ze dankbaar voor, want het werkt. Ja, denk je dat je uh, die vorm die je nu hebt heel makkelijk ook weer meeneemt naar Oranje? Weet je nooit. Elke wedstrijd is anders. Ja, want dat is toch altijd lastig gebleken dat je toch een andere voetballer lijkt, misschien wel bent, uh, in Engeland dan bij Oranje. Vind je dat zelf ook? Uh, nou, dat is niet zo belangrijk wat ik vind. En, nou, uh, Elke wedstrijd is een nieuwe uitdaging. en uh, Dat hebben we er in Engeland uh, heel vaak, een aantal van, een aantal per week. En hier uh, één keer in de zoveel weken. Is dat het moeilijke? Nee hoor, maar dat is, uh, dat is, wel, uh, dat is gewoon een andere uitdaging, zoals elke andere wedstrijd. Vorige keer uh, rond Interland tegen België zei Van Gaal dat hij een geweldig gesprek <coughs> met jou had gehad. Ja. Vond jij dat ook een geweldig gesprek? Ja. Dat is geweldig. Ja. Waar zat hem dat in? <laughs> dat is gewoon een geweldig gesprek. Soms, he ja, soms heb je van die gesprekken. <laughs> ja, nee, maar waar ging dat over? Ik dat, uh... Van alles. Van alles. Maar ik neem toch aan over voetbal? Ja. Dat ook. Zo'n Ja, gesprek. Geef eens een voorbeeld. Wat, wat moet ik me voorstellen bij Van Gaal die iets geweldig vindt? En jij ook? Ja, ik denk dat uh, zou je aan de trainer moeten vragen. Waarom hij dat zo geweldig vond. Want ik denk dat hij bedoelde... Het klikte heel erg tussen uh, van Persie en uh, mij, Van Gaal dus. Ja, zou kunnen.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 Nee, maar ook als je niet zou spelen of niet in de basis zou staan tegen Turkije... dan ben jij niet iemand die denkt van... Uh... Nee, Dan ben je nog steeds beschikbaar. Robin van Persie in gesprek met Bert Maalderink. Hij kent dus een uitstekend begin bij Manchester United. Vier doelpunten in drie duels. Ze praten erover door met Arjen van der Horst. Arjen, goedenavond. Goedenavond. Hoe is er in de Engelse media gereageerd op het fantastische duel gisteren van, uh, van Persie? Ja, RVP, RVP. Zo wordt van Persie hier vaak afgekort in de kranten. Vandaag kopte de Sun, RV3... De uh, Mirror noemde het One van Team. ja, Want er wordt toch wel uh, met veel bewondering uh, over die hat geschreven. Samen uh, met de veteraan Paul Scholes uh, haalde hij alsnog die overwinning binnen voor United. Ik zei alsnog, want ze stonden eerder in die wedstrijd uh, gewoon achter. Ja, Van Persie het ook de mond van de twijfelaars toch wel. Hè? Want ja, Van Persie was dan wel de topscorer afgelopen seizoen. Maar is hij wel die 30 miljoen euro... Echt wel waard. Niet vergeten dat hij al op leeftijd is. Dat hij ook zeer vaak geblesseerd was de afgelopen jaren in Engeland. Maar ja, die twijfels die zijn er nu even niet, zeker na die vliegende start van gisteren. Toch moeten we nog even uh, in oogschouw nemen de knullige wijze uh, waarop hij de penalty miste. Hoe was daar de reactie op? Uh, Blunder. En daar draaien de kranten dus ook niet uh, echt omheen. Veel kranten kopten dan ook Robin zegt sorry. Want Van Persie ja, die bood wel zijn excuses aan... Voor die knullige misser. Van Persie zei dat hij aanvankelijk hard wilde inschieten. Maar in de allerlaatste seconde van gedachten veranderde. En probeerde te scoren ja, met een heel leep stiftje. Maar ja, dat mislukte dus. Kwam ook op een ongelukkig moment. Want United stond op dat moment nog wel achter. En The Guardian schrijft dan ook. Ja, het is maar goed dat Van Persie in die blessuretijd alsnog de winnende treffer maakte. Want dat heeft hem waarschijnlijk de befaamde hairdryer treatment van coach Ferguson bespaard. Ja, over, over uh, Arsene Wenger nog even gesproken en Arsenal. Hoe erg wordt hij daar gemist? Ja, op dit moment lijkt het niet, hè? want uh, kijk eens naar de nieuwkomers uh, Podolski en Cazorla. Die stalen de show gisteren tegen Liverpool. Arsenal had een haperend begin dit seizoen. Maar die lijken al snel weer in, in vorm te komen, mede dankzij dus die twee nieuwkomers. Neem niet weg dat coach Wenger wel baalde dat Van Persie wegging. Uh, vorig seizoen zei hij het herhaaldelijk. Hè, het is mijn topprioriteit om Van Persie te behouden. Maar goed, de Nederlander wil prijzen winnen. Dat heeft Arsenal al zeven seizoenen op rij niet gedaan. En daarmee was het vertrek van Van Persie eigenlijk uh, onvermijdelijk geworden. Want ja, prijzen die hoopt hij wel te halen met zijn nieuwe ploeg in Manchester. Je zei het al, Arsenal won gisteren van Liverpool. Een dramatische start voor de, voor de Reds. Eén punt nog maar. Ja, je zou bijna zeggen, hoe kan het? Ja, als je gisteren het radio van de BBC aanzette... dan hoorde je de ene furieuze Liverpool-fan naar de andere. En allemaal halen ze uit naar de nieuwe coach, Brandon Rodgers. Ja, want waarom had hij nou Andy Carroll uitgeleend aan West Ham? Waarom is niemand daarvoor in de plaats gekomen? Rodgers, ja, die heeft wel geprobeerd een nieuwe spits uh, aan te schaffen. Is hem niet gelukt. Kuit is ook al weg. Ja, en dan blijft alleen Suarez over in de spits... Te weinig zo oordelen de Liverpool fans. Ja, en Rodgers heeft nu toegegeven dat het uitlenen van Carroll ja, toch een fout is geweest. En hij wil nu uitzoeken of je een paar golden oldies eh, kan inhuren. Zoals Michael Owen. Eh, momenteel is hij aan geen enkele club verbonden. En ook Didier Drogba wordt genoemd. De oud-Chelsea-speler die naar China is verhuisd. En nu speelt voor Shanghai. En ja, Rodgers probeert alsnog iets meer vuurkracht te krijgen voorin bij Liverpool. Oké, okay. Arjen van der Horst vanuit Engeland, dankjewel. Well, you're looking out. It's love for uh, sugar. Ja, goed. We gaan het over heel andere zaken. De transfermarkt in Nederland is al bijna drie dagen dicht... maar Gregory van der Wiel heeft nu pas zijn transfer... naar Paris Saint-Germain afgerond. Hij tekende voor vier jaar bij de Franse topclub. En voor zaakwaarnemer Mino Raiola... is het de zoveelste toptransfer deze zomer. We hebben hem nu aan de lijn. Mino, goedenavond. Goedenavond. Ja, en gefeliciteerd met je, met je, je volgende grote transfer... want zo is het toch? Ja, maar je moet uh, Gregory feliciteren, Niet mij... Nou, de zaakwaarnemer mag toch ook wel met recht gefeliciteerd worden? Ja, dat mag. Ik denk dat het een gezamenlijk succes is. tenminste zo gelukkig, is, maar ik vind altijd dat de leidende persoon de speler is. Ja. Hij heeft gekozen voor Paris-Saint-Germain. Dat was trouwens niet de enige club die geïnteresseerd was in Van der Wiel. Waarom heeft hij nou gekozen voor die Franse topclub? Hij had een speciaal groep bij Parijs, de stad. Die kende hij goed. Daar was hij meerdere malen geweest. Hij uh, had begrepen van, uh, van alle verhalen en van de gesprekken met de clubleiding over wat voor een project ze daar voor ogen hebben. En ja, dus dat sprak hem uh, erg aan. Ook het feit dat ze hem echt heel graag wilden hebben en bereid waren om zijn laatste contractjaren gewoon nog af te kopen. Nou heb jij ook Slatan, uh, begeleid van AC Milan naar Paris Saint-Germain. Je hebt een goed woordje gedaan voor Thiago Silva. Ik bedoel, jij hebt ook goede contacten daar. Dat zal ongetwijfeld ook in eerste instantie hebben meegeholpen. Maxwell, ook okay. hè. begon met Maxwell. Ja ja, ja, ja, precies, ja, precies, ja, Ook nog. Het is begonnen, het is begonnen met Maxwell in januari, uh, van Barcelona naar uh, Paris Saint Germain. En uh, ja, die, die, die contacten liggen al eigenlijk al veel langer, want Leonardo die daar zeg maar het technisch beleid doet, ken ik natuurlijk al een jaartje of twaalf vanuit zijn Italiaans avontuur. Dus ja, zo loopt het andere een en ander met elkaar kruislings. Ja, nou, over, over vele vragen zeggen af, hoe kan het nou dat er nog een transfer plaatsvindt? Maar de transfermarkt in Frankrijk is nog gewoon open? Ja, er zijn de UEFA blijft mij ook altijd verbazen uh, over, uh, over positieve en negatieve dingen. Maar uh, Frankrijk en Portugal en Rusland bijvoorbeeld hebben een, uh, hebben een andere sluitingsmarkt. Uh, Frankrijk heeft het morgen tot 7 uur. Uh, Portugal heeft nog 21 dagen, dus Rusland nog een week. Dus ja, zo mag iedereen een beetje voor zichzelf bij de beslissen wat, hoe ze dat doen. Ja, over, over, die, over Rusland gesproken. Uh, Hulk, uh, die, die naar, uh, voor 50 miljoen uh, naar, naar Porto gaat. Uh, en, en trouwens over, over Rusland. Wat zei je? Volgens mij het 60. Of 60 zelfs, ah, okay. nou, ja. Oké, nou in ieder geval de grootste uh, zomertransfer. Uh, Witzel van Benfica naar 7 Sint-Petersburg. Ook als een grote transfer. J Jij bent daar toevallig geen zaak waarnemer van, hè? Nee, dat niet. Nee, okay, okay. Ik ben wel goed bekend met Paletti, maar ik ben niet, uh, geen zaak van hem, maar niet, uh, niet één partij in deze deal. Oké, okay, oké. Okay. Eh, eh, over nog heel even terug naar, naar Milan. Want je, je hebt dus Slatan en Thiago Silva enigszins uh, begeleid, in ieder geval uh, een goed woordje gedaan, ook voor Thiago Silva richting Paris Saint-Germain. Ze komen af van AC Milan. Uh, zijn, zijn die helemaal een nieuwe weg nu ingeslagen, Milan? Ja, die zijn in over een nieuwe weg ingeslagen. Het Italiaans voetbal is noodgedwongen een nieuwe weg ingeslagen. Ik uh, heb een paar jaar geleden al aangegeven dat het Italiaans voetbal toch een beetje aan een, een slijde schil zat. Uh, natuurlijk het is het een soort afspiegeling van de economische realiteit die het land heerst. Het jarenlang alleen hebben geïnvesteerd in het aankoop van spelers en niet in de structuur op zichzelf. En lees stadions, lees uh, merchandising, lees andere dingen die van belang zijn. En dat, dat als dan de crisis toeslaat, dan slaat hij het ergste toe in uh, dit soort landen. Italië is de crisis in ieder geval de voetbalijen hard doorgeslagen. En die is de daar, uh, daar echt ingeslopen. Je ziet niet alleen Milan, maar je ziet ook Inter eigenlijk alleen maar verkopen. En zorgen dat het zwaar het omlaag gaat om maar binnen, binnen de de de de de ik het zeg, de, de facturering van de club te kunnen overleven. Ja. En ja, de rijke eigenaren die vroeger 50, 60, 70, 100 miljoen bijtelden. ...in hun avontuur. Ja, die, zijn ook, die hebben ook met uh, uh, economische tusslag te maken in hun eigen bedrijf. En ja, dat, dat, dat druppelt en dat zei door. Italië heeft echt een achterstand van een jaar of... Uh, of een ...jaar of 10, 15 opgelopen... ...door niet hevig te investeren in de infrastructuur. Ja. Even nog een paar transfers van jou doornemen. Anita, die gaat uh, naar Newcastle, Narsing, naar PSV... Assehidi, uh, naar naar Liverpool... Wat maakt jou nou anders dan andere zaakwaarnemers? Omdat er een paar zelfs naar jou zijn overgestapt uiteindelijk. Ja, dat weet ik niet. Dat moet je aan die andere mensen vragen. Ik, uh, ik ben trots op, op de spelers die ik begeleid. Ik uh, ben verliefd op mijn vak. Uh, uh, ik heb nooit, uh, één dag, ben nooit één dag opgestaan met uh, met uh, om te werken... Ik doe, ik doe mijn vak met passie en plezier. En uh, ik leef en huil mee met de spelers. Dat is hoe ik het al jaren doe. Dus ik ken geen andere manier van, van werken. En uh, ja, waarom iemand bij mij uh, zegt, door mij wil laten begeleiden, dat zou je moeten vragen aan diegene die die, die, die, die keuze maken, dat, daar, daar, daar kan ik niet over gaan. Is er op een gegeven moment het maximum dat je kunt begeleiden? Of is, is, uh, ja. ja, voor mij wel. Ja, ja. Voor mij. Ik, uh, ik denk dat begeleiding persoonlijk is, één op één. En uh, dat is ook waarom ik nooit, heb, uh, nooit ambitie heb gehad om de grootste te worden in aantallen. Dat is niet mijn ambitie. En, uh, ja, je, en de ene speler heb je meer uh, uh, energie en meer dagen, meer uur nodig dan bij de andere spelers. En die spelers zijn, zijn echt, uh, spelers zijn echt heel verschillend op de betreft Ik bedoel, net werd hoorde je uh, één, twee maanden een keer. Om te hoe goed met je ging. En zo heb je spelers die je elke dag spreken. Ja, blij met deze transferperiode achteraf of toch uh, wel blij nou, dat het er op zit? Heel, nou, ik ben heel erg blij voor de jongens die, die, waar, waarvan, waarvan de doelstelling gehaald is. Hè? En, maar ik zit ook nog steeds met, met dezelfde zorgen als anderen. Ik, ik ben nog steeds bezig met maandol, daar wil ik graag nog een oplossing voor vinden. Dus kijk, ik vind dat je, uh, je moet niet zozeer genieten van de succes je moet gaan vinden. Dus jij verwacht nog wel dat er nog iets gaat gebeuren de komende, nou, het is ongeveer een week. Nee, ik probeer het. Het is moeilijk, maar ik probeer het en ben echt blij voor de mensen die waarvan we de doelstelling gehaald hebben. Alleen nu begint in september-oktober. Kijk, nu is het zeer afgerond, maar de, de spelers moeten wel nog, er moet nog een hoop gebeuren. Want om de spelers van het simpele feit van de telefoonrekening aansluiten, tot en met de bankrekening overzetten, tot en met de auto's kopen, tot en met de huizen vinden. Dus er begint, er begint nog wel een, een periode van andere werkzaamheden, maar het gaat er wel door. Mino, Raiola, dankjewel. En uh, nogmaals, uh, ik zeg het nog maar een keer. Van harte met de transfer van Gregory van der Wiel naar Paris Saint-Germain. Bedankt. Ja, van en, uh, dankjewel. Hetzelfde. En uh, ja, het, het, de transfers, ze gaan maar door. Uh, wissel dus. Van Benfica naar Zenit-Sint-Petersburg. De spits hulk dus voor 60 miljoen. De duurste zomertransfer naar Zenit-Sint-Petersburg. En ook Mireles, de speler van Chelsea. Hij gaat naar Feyenoord. Het gaat maar door met de grote transfers deze zomer. We gaan het nu hebben over tennis. De US Open die zijn inmiddels uh, beland bij de kwartfinales. De eerste kwartfinalisten in het vrouwentoernooi zijn bekend. We gaan over doorpraten met Marcelo Mesker. Marcelo, goedenavond. Goedenavond. Eerst maar even Serena Williams. Had ze vanavond nog een andere afspraak? Ja, jij doelt natuurlijk op die 6-0 6-0 overwinning tegen de Tsjechische Lavachkova. Ja, dat was een vluggertje. Zoals we wel vaker gewend zijn van Williams die is in topvorm en haar tegenstander had niets, maar dan ook niets in te brengen. Dus een andere afspraak wellicht. Ja, Sharapova door, Azarenka door, Stozer door. Dat zijn inderdaad wel een beetje de namen die horen hè, in de kwartfinales. Ja, met uh, Williams erbij zijn dit toch wel de vier grote favorieten. Williams, Sharapova, misschien de, de allergrootste favorieten. En um, ja, die, die staan en die horen ook uh, in de kwartfinale. Er zitten uh, trouwens drie van die vier, uh, Sharapova, Azarenka, Stozer... zitten allemaal in de bovenste helft. Dus dat is nog wel een uh, pittige helft. Williams zit onderin en daar heb je toch wat uh, ja, verrassingen. Erani in de, in de kwartfinale. Ivanovic is weer terug in de kwartfinale voor het eerst sinds vier jaar... En de laatste kwartfinale bij de vrouwen Radwanska uh, tegen Vinci. Uh, ja, Radwanska, de nummer 2, verloor zo even de eerste set met 6-1. Dus daar uh, zijn uh, de laatste partijen nog uh, bezig om uh, de acht -kwartfinalisten bekend te maken in het vrouwentoernooi. Dan nog even naar de mannen kijken. Uh, Djokovic, mogen we stellen dat hij zijn vorm weer heeft gevonden? Ja, Djokovic speelt heel erg sterk. Ik moet eerlijk zeggen, ja, hij heeft ook nog geen echte tegenstanders van formaat gehad. Is dus nog niet getest. Maar ja... Uh als je in de eerste ronde twee games tegen krijgt... de tweede ronde vijf games en de derde ronde zeven games... dus veertien uh, games tegen in best-of-vijf wedstrijden... in drie best-of-vijf wedstrijden... ja dan, dan, dan zit je goed in je vel. En dat zit Djokovic. Hij staat nu in de vierde ronde. Nou, Misschien dat het daar wat moeilijker wordt tegen de Zwitsers... Stanislas uh, Favrinka. Dat moeten we afwachten. Maar voorlopig uh, zit Djokovic, uh, er, uh, ziet Djokovic er allemaal zeer goed uit. Nou zijn bij de mannen de, de komende nacht... de eerste wedstrijden in de vierde ronde gespeeld. Federer uh, zou spelen tegen Marty Fish. Die wedstrijd wordt niet gespeeld. Wat is er aan de hand? Ja, dat is toch wel heel, heel naar voor de Amerikaan Marty Fish. Um, zou dus die vierde ronde spelen. Maar vanwege gezondheidsredenen heeft hij uh, ja, vlak uh, voor die wedstrijd laten weten... ik speel niet. Uh, het wordt een walkover voor Federer. Dus Federer zonder te spelen door naar de kwartfinale. En ja, iedereen kan wel eens ziek zijn, maar dat is het niet. Marty Fish heeft al uh, sinds februari, maart dit jaar hartproblemen. Hartritmestoornissen. Nou, daar is hij in april operatief aan geholpen. Toen is hij dus een tijdje uit geweest, is hij weer voorzichtig aan tennissen. Nou, uiteindelijk lijkt hij hier weer een beetje zijn vorm te pakken hebben gehad. Dan heeft hij in de derde ronde tegen Gilles Simon... een hele lange, zware wedstrijd in de enorme hitte gehad. En nou blijkt hij zich toch weer niet lekker te voelen. En uh, ja, de geruchten gaan dat uh, dat, dat hart weer uh, ja, 180 uh, slagen uh, telt. En ja, dat is natuurlijk doodeng. En dat is uh, ja, uh, heel erg schrikken voor uh, vooral Marty Fish. Maar, ja, je vraagt je af van uh, wat zal dit betekenen voor zijn carrière. Want hij is natuurlijk uh, niet meer de jongste. Hij is uh, nou rond de dertig. En uh, ja, dan zo'n probleem treffen als je topsporter bent, dat kan niet goed zijn. Dus uh, laten we hopen dat het, uh, dat het uiteindelijk meevalt en dat hij weer kan spelen. Maar in ieder geval vandaag niet in zijn vierde ronde tegen Federer. Want die staat zonder te spelen in de kwart. En heeft daarmee ook wat energie kunnen sparen voor de partij tegen Beric. Ja, dat kun je zeggen. En uh, dan moet je je afvragen, is dat nou lekker of niet... Ja, normaal gesproken in uh, New York met uh, vooral het finale weekend... waar je halve finale's één dag hebt en de dag daarna finale... met best-of-vijf wedstrijden. Dat is een heel zwaar programma. Dus alles wat je die vijf dagen daarvoor kunt winnen aan energie... en kunt uitrusten, is alleen maar gunstig. Maar goed, nu heeft hij drie dagen geen wedstrijden dus speelt dan waarschijnlijk woensdag pas tegen Thomas Berdy, de Tjech... die vandaag uh, makkelijk won van Almacro in de vierde ronde. Nou, dat is best een, een, een behoorlijke tegenstander. Berdic heeft al een paar keer van Federer gewonnen. Is voor Federer niet een hele fijne tegenstander. Dus ik ben benieuwd hoe hij uh, dat oppakt. Als hij wint van Berdy, ja, dan kan je zeggen... dan is het een groot voordeel, want dan heeft hij weer twee dagen vrij... en dan is hij echt klaar voor dat finale weekend. Maar Berdi zou nog wel eens, zelfs tegen Federer in deze vorm... Ja, uh, een struikelblok kunnen zijn. Dan nog even naar een van de mooiste affiches. Murray tegen Raonic. Uh, wat verwacht je van die partij? Ja, dat, dat, dat, dat staat de boek als uh, de mooiste vierde ronde. Uh, ja, we, we weten het natuurlijk niet, maar we weten wel dat Milos Raonic, 21 jaar, nummer 16 van de wereld, uh, levensgevaarlijke tegenstander is. Met zijn uh, service en uh, gevaarlijke voorhand ja, kan hij werkelijk iedereen wegtikken Tot en met uh, ja, Federer, Djokovic, Murray, Nadal, het maakt niet uit. Hij heeft tegen alle, alle vier gespeeld. en speelt daar altijd hele goede wedstrijden tegen. Of hij het in een best of five ook kan laten zien tegen iemand als Murray, dat betwijfel ik. Ze hebben één keer gespeeld, Raonic won toen, maar dat was een best of three. Um, dus ik denk dat de, de, de vastheid, de constante spel, het percentage tennis van Murray... toch net eventjes iets te veel is voor Raonic, die soms nog wel eens wat wild is of wisselvallig. Maar dat het moeilijk gaat worden voor Murray, dat, uh, dat verwacht ik wel. Dan nog even iets anders wat betreft de tennis. Rafael Nadal die heeft aangekondigd nog eens twee maanden extra te revalideren van zijn knieblessure... Hoe erg is het wel niet met hem? Ja, erg. Hij is... Uh... Hij is na Wimelden niet meer in actie gekomen. Hij heeft het Olympisch tennistoernooi laten schieten. En ja en dan is het allemaal een beetje geheimzinnig wat het nou precies is. Nou, Het is die linkerkniepezen um, die, die, die daar voortdurend geïrriteerd zijn overbelast. En ja, het schijnt dat hij gewoon een hele lange rustperiode heeft... om eindelijk pijnvrij te kunnen zijn. En ja, daar werd in juli al geroepen van hij komt dit jaar niet meer in actie. Nou, Dat houden ze dan allemaal stiekem geheim. En dan zeggen ze, nou, waarschijnlijk wel bij de USO. En dan zijn we tegen de tijd van de US Open. En dan, dan, nee, US Open niet, maar straks waarschijnlijk... eind september Davis Cup halve finale. Dat is nu het volgende doel. Nou, dat hebben ze dus vandaag laten weten. Ook dat gaat hij niet halen, hij... Blijft nog twee maanden niet uh, spelen. Hij blijft dus twee maanden rust houden. Nou ja, dan is het seizoen bijna klaar. Dus ik denk dat hij niet meer in uh, actie komt. En dan eigenlijk zes maanden vrij heeft gehad. En nou ja, dan zal die knie wel opgeknapt zijn. En dat we hem bij de Australian Open uh, weer gaan zien. Dus geen vrees voor zijn carrière? Ik denk op dit moment niet. Um, hij heeft natuurlijk altijd uh, dat soort blessures aan zijn knieën gehad. En uh, hij zal daar nog in de toekomst mee te maken hebben. Maar op dit moment. Um, is zijn carrière in ieder geval niet voorbij, maar uh, moet hij gewoon uh, tijd vrijmaken. Marcelo Mesker, dankjewel. En zo meteen gaan we praten over die fantastische 16e etappe in de Ronde van Spanje. Ciao. 5 de la mañana. Me gusta lo que solo brilla. Remedio chino e infalible. Het is 14 minuten over half elf. In de Ronde van Spanje werd vandaag de laatste van drie achtereenvolgende bergetappes afgewerkt. En wat voor een, een stijgingspercentage tot 24%. procent. Dat waren geen uitzonderingen vandaag. Een helse etappe, dus Joris van den Berg. Goedenavond. Goedenavond. Het was natuurlijk het doel van Contador en Valverde... om leider Rodriguez uit de rode trui te rijden. Waarom is dat niet gelukt? Ja, om Rodriguez uit zo'n trui te rijden, op achterstand te rijden... heb je een lange klim nodig, een lang stuk omhoog, dus naar de finish. En het probleem met de rit van vandaag, de klim was wel heel lang... alleen het echt zware stuk duurde maar drie kilometer. Het was dan ook, zoals jij het zei, hels. Dat was niet te geloven, zoals aan het kruipen waren die profrenners. Maar het is te kort om Rodriguez zeker in deze vorm op achterstand te rijden. Want hij sprint het toch wel weer dicht. Hij is een specialist in het sprinten bergop. Nou komt er zaterdag nog een bergetappe, maar is de Vuelta hiermee toch beslist? Nee, dat denk ik niet. Je, het is altijd met Rodriguez wachten in een grote ronde. Dat is tot nu toe gebeurd op die ene slechte dag. Hij staat er nu beter voor dan ooit. Er komt nog één grote bergetap inderdaad naar de Bola del Mundo. Net zo'n klim als die van vandaag. Misschien nog wel zwaarder hier en daar. In elk geval ook weer lang. En je weet het niet. Hij moet het maar overleven. En wat mij wel opviel vandaag, de ploeg van Rodriguez... met name Moreno en Menchoff, zijn twee eerste luitenanten... die werd aan stukken gereden door de ploeg van Contador. Wat dat betreft komt die uh, rustdag van morgen wel erg goed uit. Ik denk bij uh, Katiusha, de ploeg van uh, Rodriguez, zeker. Hoe deden onze Nederlanders het uh, in de top 10 van het klassement Geesink en Tandam? Ze zaten er netjes bij op die zware aankomst, viel mij op. Tendam kwam als negende over de streep, drie seconden voor Robert Geesing. Die was de tiende in de etappe en ze handhaven zich in de top van het klassement. Mag je gerust zeggen hoor, zes Geesing nog altijd nu op een 7,5 minuut. En Tendam overtreft zichzelf andermaal dit jaar. Hij staat op de achtste plaats op negen minuten nu van Rodriguez. Die een voorsprong heeft van 28 seconden op Contador. En Geesink en het podium, dat moeten we vergeten. Compleet. Helemaal. Komt niet meer goed. Ze moeten zich nu gaan richten op een ritzegen. Dat moet echt. Ook vandaag had Rabobank er best mee mogen zitten. Want de aanvaller won andermaal vandaag. De ritszegen ging naar de Italiaan Cataldo. Die was op pad gegaan met Thomas de Gent. Sterk koppel. Ze hielden ook stand. Eén Cataldo, twee de Gent. En hier had best Wauke maar bij mogen zitten. Maar het mocht niet zo zijn. Tot slot. Als ik deze spanning zo zie. En zeker die mooie etappe van vandaag. En ik vergelijk het met de Tour... Die is dus toch eigenlijk veel mooier? Ja, qua parcours is dit mooier. Maar wat ze allemaal zeggen... ik heb het van de zomer zelf weer even aan Kruiswijk... Steven Kruiswijk gevraagd in de Tour. Die heeft de Giro gereden. Hè? Twee keer met zware parcours erin. En dan gaat hij nu naar de Tour. En ik vraag aan hem... Steven, hoe is het nou? Hoewel het Giro-parcours zwaarder is en ellendiger oogt... wat is zwaarder, de Tour of de Giro? Hij zei in één keer zonder blik of blozen, zei hij... De Tour, absoluut. Veel meer druk. Het gaat veel harder. Het is allemaal veel serieuzer, gemener. De Tour is veel zwaarder dan de Giro. En waarschijnlijk dus ook dan de Vuelta. Dankjewel. Joris van den Berg. Graag gedaan. En het leek er dus lange tijd op dat Thomas de Gent... voor het eerste dag succes van Vakant zou gaan zorgen. Hij reed bijna de hele rit vooraan. In de slotklim moest hij ja, net een kilometer voor de, de, voor de top de Italiaan Cataldo laten gaan. Michel Cornelis, de ploegleider van Vakant Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat was jammer, hè? Ja, dat is balen. En zeker, uh, ja, we zijn eigenlijk al de hele daar proberen we in alle ontsnappingen mee te zitten. En het was Thomas de Gent al bijna een keer eerder gelukt en nu ging het, uh, gingen ze wel voorop blijven. Ja, dan stuit je op iemand uh, die uh, net zo goed is en uh, ja, die nog net drie seconden overhoudt te streden. Dus dat was voor ons uh, wel juist jammer. Ja, de Gent leek nog dus terug te komen. Als je maar er zoveel geknopt maar... hebt, dan uh, ja, is dat wel weer mooi. Ja, die, die laatste klim die, die was ja, gewoon te stijlen. Ja, ik heb uh, zelf zo'n steile klim uh, gezien. Uh, ik kwam in mijn auto bijna niet boven, dus dat is ver genoeg hoe steil het was. En uh, ja, je zag ook de renners ook, dat leek wel uh, of ze bijna aan het kruipen waren. Want ja, we zagen natuurlijk de tv en we zagen uh, Cataldo rijden met Thomas de Ginter vlak achter. Ik denk, nou. Ja, ik kon hem bijna aanraken bij wijze van spreken, maar. Uh, ja, het was jammer. Dat lukte net niet. Is het overigens wel verantwoord om de renners na zo'n zware rit nog zo'n berg op te jagen? Ja, ze zijn het er allemaal weer. Uh, ze zijn er allemaal opgekomen en ja. uh, ik ben eigenlijk, ik sta te kijken naar hoe fris, uh, we hebben dan een verplaatsing gehad van 250 kilometer. We zit je dan in de bus en uh, ja, hoe fris eigenlijk iedereen alweer is en uh, ja, dus dat we eigenlijk allemaal toch weer nog zin in hebben om nog, uh, nog verder te gaan. Ja, hoe kijk je naar trouwens terug als, als ploegleider op die eerste twee weken tevreden? Uh, ja, we hadden natuurlijk is, gehoopt met Thomas de Gent voor een goed placement te gaan, uh, dat leek er niet in te zitten de eerste week. Ja, en dan, ja, ik vind dat we toch een hele goede Vuelta rijden. We zijn bijna alle ontsnappingen mee. Vrije, jonge ploeg. Lindemann die is eerste grote ronde rijdt. Wouter Mol die is eerste ronde rijdt. En als je dan ziet hoe ze werken en, en knechten en ook proberen mee te springen, dan komt er een beetje geluk bij. Ja, daar ben ik wel heel tevreden. Met een pool op de 11e plaats in het klassement, Mark Zinski. Ja, ja. Als hij de top 10 haalt, is dan jullie Vuelta geslaagd? Ja, dan is hij zeker geslaagd. ...dat we er vooraf uh, geen rekening mee gaan. Misschien wel met Thomas de Gent, maar niet met uh, Machinski. En dan zie je dat dat bedoel ik, uw te geven hoe Bert Jan Lindeman uh, pin uit uh, ja, onze Nederlanders, zeg maar. Hoe ze dan toch ook weer boven hunzelf uitstijgen om de jongen dan in een goede positie uh, te helpen. Ja, daar ben ik er toch wel trots op en uh, is toch wel mooi om te zien. Zie je de komende week nog kansen voor jouw ploeg? Uh, zeker. Uh, het is net wat jullie zeggen. De ploeg van Katusha, die hebben de eerste week heel veel kop gereden. Gaten dicht gereden, tien minuten. En... Ja, daar betalen ze nu een beetje de tol voor en ze zijn verstandig. Dus uh, ja, ze laten, sommige ontsnappingen laten ze rijden. Wat voor, ons, uh, ja, wat voor, wat voor onze aanvallende ploeg, Vakanselij uh, DCM, wel uh, aantrekkelijk is. Wij duimen met je mee. Michel Cornelissen, ploegleider van, van je dankjewel. Oké. Okay. wonder Simon, na 1973 en Koda Chrome. Cristiano Ronaldo heeft voor ophef gezorgd... toen gisteren niet te juichen naar zijn twee treffers tegen Granada. Speler van Real Madrid weigerden daarop in te gaan. We gaan erover praten met Edwin Winkels. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Nou waren het ook nog jubileumtreffers. Zijn 200ste in zijn profcarrière, de 150ste voor de koninklijke. Waarom jaagt hij niet meer? Het is niet voor het eerst trouwens dat hij dat doet. Hij heeft dat wel vaker, maar... Uh, hij deed het, leek het expres omdat er na, West, na de wedstrijd uh, aan hem gevraagd zou worden. En toen zei hij... Uh, ja, ik heb niet gejuicht omdat ik, uh, ik, ik, ik triest ben. En uh, ik, ik voel me hier niet lekker. En toen vroeg ze... Ja, maar waarom ben je dan uh, droevig? Hij zei... Ja, dat weten ze dus binnen de club waarom dat is. Het is een uh, zakelijk iets. Iets professioneels tussen mij en de club. En daar ga ik verder niet op in. En tot dat bleef het. Dus je kan je wel indenken... Vandaag in Spanje en eigenlijk de halve voetbalwereld... Uh, heeft het erover wat Ronaldo daarmee heeft willen zeggen. Ja, en, en wat zijn de speculaties? Uh, verschillende. Uh, het was wel heel vreemd uh, dat dit allemaal gebeurt... net nadat de transfermarkt is ge gesloten uh, in Europa... Want het wordt gezegd dat, dat hij goede aanbiedingen zou hebben. Hij heeft Dat wel was zaterdag. Uh, heeft hij een onderhoud gevraagd met de voorzitter van Real Madrid. Uh, Florentino Perez. En toen heeft hij die ook al gezegd. Dat hij zich niet gelukkig voelt bij Real Madrid. Uh, hij zou gezegd hebben dat hij zich niet gesteund voelt door de club. Ook niet door zijn medespelers. Hij schijnt toch in de kleedkamer wel wat, uh, wel wat te spelen. Uh, dat wordt uitgelegd dat bijvoorbeeld. Hij was vorige week nogal uh, teleurgesteld. Dat kon je ook heel goed aan hem zien. Uh, toen Andrés Iniesta de prijs van UEFA kreeg voor de beste speler van ...van afgelopen jaar. En, en Ronaldo is een speler die echt ook voor individuele prijzen gaat. Die wil dit seizoen heel graag de gouden bal winnen. Maar er zijn al spelers binnen zijn eigen team... ...die zeggen van die gouden bal... ...die zou eigenlijk voor Casillas moeten zijn... ...de doelman die met Spanje Europees kampioen is geworden. En dat schijnt hem niet helemaal lekker te zitten. Maar andere bronnen zeggen van... ...ja, hij heeft al uh, lang geleden... ...heeft Real Madrid hem een verbetering van zijn contract uh, beloofd. Hij verdient nu netto 12,5 miljoen euro... En nu hij zoveel schoort, zou dat wel wat hoger maken, mogen van hem. Ook omdat hij verschillende aanbiedingen heeft gekregen... waar hij een blanco cheque kan invullen. En Real komt maar niet over de brug met dat verbeterde contract. En dat zou ook een reden kunnen zijn dat hij dus zijn doelpunten niet meer viert. Nou, nou zijn er zijn allemaal weinig clubs die hem zouden kunnen betalen. Maar een van de aspecten die ook meespeelt is de transfertermijn. Die is in West-Europa gesloten. Uh, dan lijkt de enige oplossing als die al uh, ter tafel zou komen... ter sprake zou komen, Rusland. Uh, daar, daar kan het nog tot half september. Zijn daar aanwijzingen? Dat wordt wel genoemd. Uh, het was wel bekend dat clubs als Manchester City, uh, Paris Saint-Germain nu met nieuwe Arabische sheiks... Uh, dat hij hem die, die blanco check voorlegde, ook aanzien. Ook Aan de andere kant, toen Real Madrid hem kocht voor 95 miljoen euro van, van Manchester United. hebben ze een, een nieuwe clausule in zijn contract laten opnemen. En iemand die officieel Ronaldo wil kopen, moet nu 1 miljard euro uh, betalen. Daar wordt natuurlijk over onderhandeld, maar die prijs is belachelijk hoog. En ja, voor de daar een beetje. Uh, Anzi, vandaag in, in, uh, in de Spaanse pers kwam Roberto Carlos, de technisch directeur van, van Anzi, aan het woord. Hij zei: Ja, wij hebben ook een limiet van uitgaven die we kunnen doen. Dus we gaan niet echt hele gekke dingen doen. En dat salaris, ja, kijk, Anzi betaalt heel hoge salarissen. Uh, maar dat salaris van Cristiano Ronaldo, weet iedereen, uh, in Madrid ook, is, is al hoog genoeg eigenlijk. Maar kan nu in ieder geval even op adem komen, want hij heeft een paar WK-kwalificatiewedstrijden. Ja, hij is uh, vanochtend naar Portugal gereisd. Had daar eigenlijk een, uh, een openbaar optreden bij een, uh, bij een eerbetoon aan een oud-speler. Daar is hij niet naartoe gegaan. Hij heeft nu ook twee dagen vrij afgenomen. Hij praat absoluut niet met de pers, dus hij weet ook nu wat, wat hij allemaal veroorzaakt heeft. Ook in Madrid, dat, dat is wel verontrustend voor hem voor ze, en, en voor Real Madrid. Als je de typische de, internet-enquêtes ziet van Spaanse sportkranten, uh, ja, dan, dan zijn de meeste mensen het toch niet met hem eens. Van wat doet hij nou? Hij heeft absoluut geen enkele redenen zijn om, om droevig te zijn. Ze hebben Spaans kampioen zijn ze geworden. Ze hebben net de Supercup van Barcelona gewonnen, dus wat zeurt hij? En uh, ja, Daar zal hij zich nu uh, moeten voor verantwoorden op een gegeven moment. En dan moeten we het nog heel even over iets anders hebben. Uh, want het, Er is toch een verhaal over de mevrouw waarmee hij gesignaleerd is en dat zou niet zijn eigen vrouw zijn. Ja, hij zegt dat het foto's, dat is een Portugese journaliste, uh, maar hij zegt dat het foto's zijn van drie jaar geleden op een vakantie in de Verenigde Staten. En dat niemand zich ergens zorgen over moet maken. Zijn vriendin, zijn huidige vriendin is een Russische. Misschien zou het een reden kunnen zijn om naar Rusland te gaan. Maar ik denk niet dat dat voor hem zo zwaar weegt. Maar ik neem aan dat er veel als Christiane Ronaldo... wel met meer Ech. vrouwen wordt gesignaleerd. Oké, okay. Edwin Winkels, dankjewel. En tot slot nog vanuit Bernabeo naar nou, Woudestein. Het is maar een kleine stap. Eén wedstrijd vanavond in de Jupiler League. Excelsior tegen Fortuna Sittard werd 3-0. Daar kunt u rustig mee gaan slapen. Zometeen het Oog op met Magie Brandsma. Dank voor het luisteren. Fijne avond. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. terug. Vertrouwen in vertrouwen. Natuurlijk moet je als overheid betrouwbaar zijn. Bouwen, bouwen, bouwen. Visie is cruciaal. Het is een watje, een aardige man, maar een watje. De heer Rommer. Wat krijgen we nou allemaal? Even alle gekken op een stokje. Als het om gaat ja te zeggen tegen Europa, ben ik het daar natuurlijk volkomen eens. We zijn het uiteindelijk veel meer eens dan we dachten. Maar op andere terreinen is het al moedroef. Je kunt het ook overdrijven. Waar laat je de pijn vallen en waar investeer je in? Het is helder, dat hoop ik althans voor de mensen thuis. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dank u wel.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 Kiespartij voor de dieren. Dit is Radio 1.